Zes uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Verkiezingen hoogstwaarschijnlijk op 12 september. Berlusconi betaalde grote bedragen aan de maffia... en VN wil meer voedselhulp voor Syrië. De Tweede Kamerverkiezingen zijn waarschijnlijk op 12 september. Premier Rutte zei in de Tweede Kamer dat het kabinet er vrijdag nog een besluit over moet nemen. Maar alles overziende lijkt 12 september het meeste recht te doen aan de opvattingen van de Kamer, dat is Rutte. De Kamer leek eerst aan te sturen op verkiezingen in juni, maar kwam daar later van terug. Rutte zei verder dat hij van plan is om snel voorstellen naar de Tweede Kamer te sturen voor bezuinigingen. Die plannen moeten de basis vormen voor wat het kabinet voor 30 april aan Brussel voorlegt, om aan de eisen van de Europese Commissie te voldoen. Die voorstellen moeten ook de contouren bevatten van de begroting voor volgend jaar, zei Rutte in het Kamerdebat over de val van zijn kabinet. Waarschijnlijk is er donderdag een apart debat over de bezuinigingen. En Rutte zei dat hij er rekening mee zal houden dat de politieke situatie is veranderd. De premier benadrukte dat Nederland echt moet voldoen aan de eis van Europa. Om het begrotingstekort volgend jaar tot 3% te beperken. Volgens hem volgt er anders een boete. De oppositie liet doorschemeren weinig vertrouwen te hebben in de aanpak van de premier. Rutte zei verder dat hij anderhalf jaar goed heeft samengewerkt met de PVV... en dat hij erg teleurgesteld is over het mislukken van het katshuisoverleg. Volgens hem kwam het opstappen van PVV-leider Wilders zaterdag als een verrassing. De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi heeft in de jaren 70 en 80... aanzienlijke bedragen betaald aan de maffia voor bescherming. Dat concludeert de Hoge Raad in een zaak tegen een naaste medewerker van de oud-premier. Volgens de hoogste Italiaanse rechters werd via de medewerker een lid van de maffia aangesteld als stalknecht en beschermer in de villa van Berlusconi en zijn familie nabij Milaan. De afspraken gingen over bescherming en zakelijke samenwerking gericht op verrijking, al dus de Hoge Raad. De metrotunnel tussen Amsterdam Centraal Station en Amsterdam-Amstel is te onveilig en moet voorlopig dicht. Dat vindt de dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam. De metrotunnel wordt nu opgeknapt omdat hij niet aan de veiligheidsregels voldoet. Het opknappen duurt volgens Milieu en Bouwtoezicht te lang. De Amsterdamse wethouder van verkeer, Wiebes, geeft toe dat de tunnel niet aan de eisen voldoet. Maar volgens hem is het niet onverantwoord om er metrotreinen doorheen te laten rijden. Nabestaanden en slachtoffers van de Schietpartij in Altvaan de Rijn in april vorig jaar hebben in totaal 128.000 euro schadevergoeding gekregen. Dat blijkt uit cijfers van het schadefonds geweldsmisdrijven. Nabestaanden kregen 78.000 euro en naar slachtoffers ging 50.000 euro. 50 mensen hadden een aanvraag ingediend. Het schadefonds geweldsmisdrijven is opgericht in 1976 en is onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De Verenigde Naties gaat de voedselhulp aan Syrië opvoeren. De organisatie hoopt over een paar weken een half miljoen mensen te bereiken. Deze week moeten zo'n 250.000 Syriërs al zijn voorzien van voedsel. Een paar weken later moet het aantal zijn verdubbeld. De hulp is vooral bedoeld voor mensen in de steden Homs, Hama en Damascus. De voedselpakketten van de VN bestaan onder meer uit rijst, pasta, peulvruchten en ingeblikt vlees. In totaal leiden 1,4 miljoen Syriërs honger, zegt de VN. Een deel van hen leefde al in armoede voordat de opstand tegen president Assad begon. De oud-ministers Verburg en Klink weigeren excuses aan te bieden voor hun aanpak van de Q-koorts-epidemie. Dat bleek tijdens het verhoor van de twee oud-ministers door de nationale ombudsman. Ombudsman Brenning Meijer zei gisteren dat hij het gepast zou vinden als Klink en Verburg excuses aanbieden voor het achterhouden van informatie. En vindt dat de overheid meer aandacht had moeten besteden aan het leed van de slachtoffers van de Q-koorts. Verburg en Klink verdedigden vandaag tijdens hun verhoor hun aanpak. Verburg vindt dat het kabinet op één punt sneller had kunnen handelen. De meldingsplicht had volgens haar sneller moeten worden ingevoerd. De rechtbank in Den Bosch heeft bepaald dat bij de bestemming van AS na een crematie de wens van de overledene wordt gerespecteerd. Er was een zaak aangespannen door een man die wilde dat zijn twee kinderen een deel van de AS van hun oma met zich mee zouden dragen in sieraden. Andere naaste familieleden wilden daar niets van weten. Ze wilden gehoor geven aan de wens van hun moeder om de AS over zee uit te strooien. En de rechter zei dat hij niet aan het opsplitsen van as wilde meewerken. En dat de as na de uitspraak direct over zee kon worden uitgestrooid. Dat is weer nog. Eerst nog wat buien. Later opklaringen. Minimumtemperatuur vannacht ongeveer 5 graden. Morgen eerst droog en zonnig. In de middag regen en veel wind. En het wordt morgen een graad of 14. Aan de verkeersinformatie Het is een normale avondspits. De meeste files staan in het midden van het land. Nu nog 90 kilometer in totaal. Op de A16 van Breda naar Rotterdam... staat tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Briedendorpbrug... 3 kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht. Het wegdek is daar beschadigd. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom... is bij de Heidenoordtunnel de linkerrijstrook dicht. Er dreigt een matrixbord naar beneden te vallen. Er staat 2 kilometer file. En het is druk op de A59 Zonsteel richting Os. Tussen Nuland en knooppunt Paalgraven staat 6 kilometer.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 Vraag het je adviseur of kijk op triodos.nl. Het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. De 6 over 6, goede avond. Premier Rutte stelt dus 12 september voor. Ondertussen moet er nog wel een begroting worden opgesteld. Nou, voor de manier waarop dat gaat gebeuren... wordt nu gedebatteerd in Den Haag in de Tweede Kamer. De tweede termijn is bezig, Joost Vullings, de tweede termijn van de Kamer. Eerst even terugkomen op die datum van 12 september. Wanneer staat die datum vast? Nou, premier Rutte zei dat er vrijdag waarschijnlijk een besluit over wordt genomen in het kabinet. Dus dat weten we eind deze week. En jij vertelde eerder, Joost, uit, uit het debat dat nu gaande is... Hè, blijkt dat die 3 norm voor de begroting... die CDA en VVD willen, dat die niet gehaald gaat worden? Nee, nee. Diederik Samson zegt uh, ik zet in op 3,6%. Uh, Wilders zet in op 4%. Ook Emiel Roemer van de SP is er tegen. Kortom, geen Kamermeerderheid voor die 3%. Men wil graag spreken over de begroting van 2013... maar je ziet dat men al op de uitgangspunten... over hoeveel geld moeten we gaan bezuinigen... Is men het al niet eens? En er zijn er ook nog heel veel partijen die zeggen... ja dat regeren gedogen gedoogakkoord, die 18 miljard... die bij de formatie zijn afgesproken. Daar willen we ook nog wel eens even over spreken. Daar gaan we plannen van afkeuren. Dus in eerste instantie worden de eerste bezuinigingen afgekeurd. Wordt het gat alleen maar groter. Dus het wordt bijzonder ingewikkeld... om al die miljarden bij elkaar te fietsen. Dat belooft wat als we dat donderdag over gaan praten. De vraag is natuurlijk ook wie gaat het voortouw nemen... om zo'n begroting op te stellen. Kun je al spreken van een soort coalitie? Als je bijvoorbeeld denkt aan de... Kunduz-coalitie, waarbij GroenLinks... Uh heel duidelijk met de VVD samen uh, zaken deed? Nou ja, dat zou kunnen. Jolande Stap heeft in ieder geval uh, opgeroepen... tot een uh, begrotingsinformateur. Uh, nou, als je het debat zo hoort, is dat nog niet eens zo'n slecht idee. hoor. Want iedere fractie zegt, ik wil graag meedenken. Maar vervolgens herhaalt iedereen zijn eigen standpunten. Dus ja, het wordt, zoals Amy Roemer zei, die was net aan het woord... Uh, we gaan het er donderdag over hebben, over die begroting. Maar het wordt heel erg moeilijk. Want je kan wel de, uh, de intentie hebben om eruit te komen. Maar los van het uitgangspunt die 3 procent, zijn de inhoudelijke verschillen ook zo verschrikkelijk groot... dat ik het allemaal niet zo snel zie gebeuren. Er moet donderdag echt een wonder gebeuren... willen wij een, een, een deugdelijke begroting richting Brussel kunnen opsturen. Maar het is wel een van de laatste dagen voor 30 april. Uh, de bedoeling is dat er dan iets in Brussel ligt. Ja, aan de andere kant moet ik wel zeggen dat uh, natuurlijk Brussel is belangrijk... en als wij iets opsturen dat niet voldoet aan de verwachtingen... zal Brussel daar ongetwijfeld kritiek op hebben. Maar uiteindelijk is het veel belangrijker punt... Uh, uh, Prinsjesdag of, nou nog beter gezegd, eind december... Dan wordt er pas gestemd over de begroting 2013. En dan moet er echt iets liggen. Uh, en ja, tot die tijd zou Brussel wel even moeten wachten. Maar dat is het echte beslismoment. We kunnen natuurlijk ook naar Brussel uh, een document opsturen met wat plannen. En zeggen dat er geen parlementaire meerderheid is voor, voor het voorstel wat uit het Katsenhuis is gerold. En dat er in de loop van het jaar een, wel een volledig plan komt. Maar goed, dan moeten er snel verkiezingen komen. Dan moet er snel een kabinet komen. Want anders moet de Kamer na verkiezingen de nieuwe Kamer na 12 september een begroting gaan maken. En dat zal net zo moeilijk zijn als nu een begroting maken. Joost Vullings was dat vanuit Den Haag, waar het debat dus enigszins op zijn einde loopt. Een dag lang werd hij aan de tand gevoeld. James Murdoch, zoon van mediamagnaten Rupert Murdoch. Hij moest verschijnen voor de Levison commissie die onderzoek doet naar het afluisterschandaal rond News of the World. De rol van James Murdoch is omstreden, op zijn minst. Want hij was de uitgever van de schandaalkrant... toen de afluisterpraktijken plaatsvonden. Correspondent Arjen van der Horst volgde voor ons dat verhoor. Het was vandaag see no evil, hear no evil bij de Levison commissie Want alles draaide om één vraag was u, James Murdoch, al in een vroeg stadium... op de hoogte van de afluisterpraktijken. Het antwoord van Murdoch was met deze zin samen te vatten. I don't recall those words. Ik kan het me niet herinneren, woorden die we vandaag vaak zouden horen. James Murdoch mocht dan de baas zijn bij de uitgever van News of the World... Zijn geheugen leek grote gaten te vertonen als het ging om het afluisterschandaal. De voormalige hoofdredacteur van News of the World, Colin Myler... vertelde een paar maanden geleden een heel ander verhaal voor de commissie. James Murdoch was wel degelijk op de hoogte van de afluisterpraktijken. Want Myler had het hem zelf verteld in 2008... Wat kon Murdoch zich nog herinneren van dat gesprek? En voerde hij überhaupt gesprekken met de krantenmakers... over verhalen van News of the World... waar een luchtje aan zat en die mogelijk risico's met zich meebrachten? En zo ging het maar door... I don't recall. Het leidde tot een lichtelijk cynische uitspraak van Robert J., de advocaat die Murdoch aan de tand voelde vandaag. Mr. Murdoch, your position is that you don't remember any part of this conversation, do you? Advocaat J kon dan ook niet anders concluderen dat either you were told and that this was in effect a cover-up. Of u liegt en probeert de boel te bedekken. Er is sprake van een cover-up. Or you you weren't told, or you didn't read your emails properly. And there is a of, governance the of u wist het echt niet en bent een incompetente manager, want dit waren wel zaken die u had moeten weten, zegt de advocaat. Murdoch probeerde de schuld in de schoenen te schuiven van de oud hoofdredacteur van News of the World. That must be it, that I would say, cut out the cancer, And there was some to not do that. Als hij er wel van had afgeweten, dan had hij dit kankergezwel weggehaald bij de krant. Maar Murdoch suggereerde dat de oud-hoofdredacteur hem met opzet niet had ingelicht over de afluisterpraktijken. And that, and that remains my position. I stand by that testimony. Tot zover niets nieuws in de verhoren. Want deze verdediging, ja, die hadden we al eerder gehoord van James Murdoch... toen hij vorig jaar verscheen voor een lagerhuiscommissie. Waar het wel interessant werd, was de relatie tussen de Murdochs en de Britse politieke machthebbers. Vooral waar het ging om de controversiële overname van de Murdochs... van betaalzender B B. Een besluit waar de regering het laatste woord over had. Murdoch lobbyde tot op het hoogste niveau, tot aan de premier toe. During this time, I was repeatedly seeking an official proper meeting. So that I could make the legal case and give the business rationale. Die overname zou door alle commotie rond het afluisterschandaal uiteindelijk niet doorgaan. Maar Murdoch legde vandaag wel de innige relatie tussen hem en Downing Street bloot. Hij liet de vele tientallen e-mails zien... waaruit bleek dat de regering vertrouwelijke informatie gaf aan de Murdochs... om de overname een succes te kunnen maken. Het afluisterschandaal heeft tot nu toe heel wat koppen doen rollen... in de Britse journalistiek. Mogelijk is nu de politiek aan de beurt. Arjen van der Horst en dat was James Murdoch vandaag. Aanstaande maandag komt papa Murdoch aan, beurt en, aan de beurt. En daar gaan we natuurlijk ook uitgebreid verslag van doen. We gaan zo even ontspannen tijdens de nieuwsvoorziening vandaag. Steeds meer Nederlandse mannen zijn namelijk dol op Thaise vrouwen. Waar dat door komt, dat hoort u zo. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staan nog 90 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. De A16 Breda-Rotterdam voor de Van Brienortbrug een file van 3 kilometer. Het wegdek is daar beschadigd, het wordt na de spits gerepareerd. De rechterrijstrook is dicht... De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor de heijn Nordtunnel twee kilometer file. Daar hangt een matrixbord los, daarom is de ook afgesloten. En op de A59 Zonzeel richting Os staat voor knopend paalgraven zes kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dat is de, het gevolg van nieuwe verkiezingen natuurlijk. Een kans voor nieuwe partijen. En de eerste hebben zich al gemeld. Zoals de partij Beter Nederland. David Pot, oprichter en lijsttrekker. Goedenavond. Goedenavond. Wat gaat u vooral beter maken in Nederland? Wat ik vooral beter ga maken, dat is de, de, de oudere zorg eh, eh, om anderen. Eh, zorgen dat een sociale werkplaats een sociale werkplaats blijft. En dan zeggen er nogal wat partijen, maar meneer Pot, dat doen wij toch ook? Wat wilt u dan met uw partij zo bijzonder maken? Ik heb gaan het maken? nog niet gemerkt dat zij dat doen. Ik hoor alleen maar dat ze het kapot aan het maken zijn. Ja, u wilt zich ergens van afzetten. Op welke ja. manier gaat u zich onderscheiden dan? Uh, onder de manier dat ik uh, voor de Nederlanders opkom... en niet uh, politiek Den Haag, wat nu politiek Den Haag is... dat ga ik dan uh, anders doen. Hoe anders? Ik, wat gaat u ik, echt anders doen? Ik zorg dat uh, de vragen van de Nederlanders ook naar de Tweede Kamer komen. Maar daar hebben en we toch al een ik, Kamer voor. Wat gaat, wat gaat u concreet anders doen? Wat ik concreet anders ga doen... Ik ga um, uh, zorgen dat de Nederlanders hun woord daar komen. Ik, ik, ga, ik kom op straat. Ik, uh, ik, ik, ik ben nu ook op straat uh, en ik werk ook gewoon door. En uh, ik weet nu wat er nu leeft in, in uh, de samenleving en die samenleving wil ik naar de Tweede Kamer brengen. En daar moet over gesproken worden. Hebt u genoeg tijd nu met uh, mogelijk 12 september als de dag voor de verkiezingen? Ja. U bent er helemaal klaar voor. U hebt, u ik bent... ben er echt helemaal klaar voor. Ja. Hoeveel mensen gaan met u mee? Uh, ik heb uh, vanochtend tegen u gezegd dat we nu ongeveer 15 leden hebben. Vijftien? Vijftien, ja. Is dat genoeg om. Uh, bij de kiesraad uh, geaccepteerd Misschien te worden? Misschien dat ik maar één, één persoon uh, word gekozen, dan heb ik veertien uh, te veel. Ja. Is het, uh, is het uh, lastig om een partij op te richten? Nee. nee? Wat maakt het makkelijk? Het maakt het makkelijk omdat iedereen uh, nu graag wil. En uit die mensen die graag willen kan je een keuze maken. Ja. Zou je zich willen aansluiten bij uh, Hero Brinkman? Want die doet het ook eens eentje. Ik zou zeggen, dan moet hier een oefening van zich met mij aansluiten, denk ik, want ik ben een partij. Maar waar staat u in het politieke spectrum? Heeft u een bepaalde achtergrond bij PvdA of VVD? Uh, nee, nee, nee, nee. Maar waar staat u? Links, rechts, midden? Nou, dat, dat, dat werd ik al eerder gevraagd uh, vandaag. En wat uh, zei u toen? Ja, ik, ik weet niet precies waar ik sta. Ik denk dat ik, het klinkt een beetje raar, een beetje in het midden sta... Dat heeft al eerder iemand in de Tweede Kamer gezegd. Maar ik denk dat ik gewoon nu vanmiddag blijf staan. Nou, weet u wat? Gaat u maar even zitten, want u hult zich in nevelen. Het wordt mij niet helemaal duidelijk, maar uh, de partij komt eraan. Beter Nederland, oprichter en lijsttrekker David Pot. Een fijne avond. Dank u wel, dank u wel. Dag. Dag. Dan gaan wij door naar uh, Amersfoort. Daar zijn allerlei ondernemers vandaag bij elkaar. De vraag is natuurlijk: hoe kijken zij aan tegen wat er allemaal in Den Haag gebeurt? Misschien niet alleen problemen, maar ook kansen. Want uh, zo denken ze vaak, toch, Menoré Meijer? Ja, ondernemers zijn uh, kansenpakkers. Tenminste, dat stralen ze wel uit. Hier ook, moet ik zeggen. Uh, ik, ik heb het vorige uur al beschreven in een, in een grote showroom... blinkende bolides uh, niet voor iedereen uh, te bereiken. Daar staan ze een beetje na te praten. Het ging over duurzaamheid, het ging over heel veel. Uh, maar zijn ze ook optimistisch? De crisis is ook een, uh, misschien wel een moment voor kansen, vraag ik u maar even. Nog, ik heb uw vraag niet... Uh, goed... zeg, de crisis is misschien ook een mooi moment om kansen te pakken. Ja, waarschijnlijk wel. Ik uh, ben zelf net uh, uh, proberen om zelfstandig te worden. Dus wie weet dat er voor mij kansen uh, door deze crisis gecreëerd ge ge worden. Want zonder werk en dan maar verder als wat? Uh, als, uh, in mijn geval als uh, klusser. Als klusser? Ja, dus uh, proberen bij mensen de klusjes te doen die, uh, die ze niet voor elkaar krijgen. Of geen tijd voor hebben. Of uh, noem maar een reden op. Maar u, u heeft de crisis echt gevoeld, begrijp ik? Uh, ja, ik heb de crisis gevoeld, ja. ik kom uit de vliegtuigindustrie en uh, daar werden de orders... Uh, gingen per maand werd dat minder. Zodat uh, mijn, uh, mijn baan is echt uh, daardoor uh, op het spel komen te staan. Iemand anders uh, stond net met een hele grote glimlach. Want die is, uh, hoort bij dat, dat, dat merk met die grote ster, uh, zeg maar. Uh, een grote glimlach, want de zaken lijken hier goed te gaan. Ja, zaken gaan goed. Maar vraag je wel eens af, is er crisis in Nederland? Uh, nou, dat is er wel. Dat is er wel. Uh, als je in Autoland in zijn totaliteit kijkt, dan, wordt er, uh, dan worden de aantal auto's wel gerealiseerd, zoals dat zo mooi heet. Alleen de mix is wat anders dan de fabrikanten zouden willen. Oftewel, je hebt 20 modellen en het concentreert zich vaak op 3, 4 modellen. Dat zijn natuurlijk de kleinere auto's waar wat minder marge dergelijke op zit. Maar we mogen absoluut niet klagen. Absoluut niet. Het loopt lekker door. En nu het land op zijn gat ligt? Of ligt het niet op zijn gat? Uh, nou, de afgelopen paar jaar heeft hij diverse malen op zich afgelegen. dus uh, wij, wij stomen gewoon door. Eén uh, ding moet je niet doen, dat is bij de pakken neer gaan zitten. Dat doen we ook zeker niet. En uh, grijp je kansen daar waar ze liggen. Ja, absoluut. En uh, wat het land verder doet, ja natuurlijk, je hebt ermee te maken. De auto, automobielindustrie is vaak een soort voorloper van, ja, ik zou bijna zeggen goede tijden slechte tijden. Uh, dus uh, natuurlijk merken wij de laatste weken dat er wat paniek is. Uh, maar uh, wij gaan gewoon door als je positief blijft denken... en je concentreert je op de orders die je wel kunt scoren. Ja, dan moet je er ook blij mee zijn. Nou, laat dat een boodschap zijn voor de heren in Den Haag. Hartelijk dank. Geniet nog even van het wijntje. En uh, de muziek op de achtergrond hier vanuit Amersfoort. De Kamerleden en de missionair premier Rutte kunnen ook een wijntje gaan drinken. Want het uh, debat dat vanmiddag om twee uur begon is afgelopen, Joost Vullings. Jazeker. Nou, het, het concrete punt van het debat is uh, waarschijnlijk verkiezingen op 12 september. Uh, vrijdag neemt het kabinet een besluit. Verder is er teruggeblikt op hoe het allemaal fout is gegaan. Maar men wilde het netjes houden, weinig modder gooien. Goed af en toe een kloddertje, daar bleef het bij. Verder zie je onwennigheid bij het kabinet, maar ook bij VVD en CDA over de nieuwe houdingen, verhoudingen. De oppositie heeft meer dan eens gezegd... Uh, volgens mij hebben jullie nog niet eenmaal door... dat de verhoudingen zijn veranderd. De Kamer is nu de baas. En over de begroting van 2013... alle fracties spreken de bereidheid uit om daarover mee te denken... maar de chaos wordt vooralsnog alleen maar groter. En de dagsluiting geef ik aan Arie Slob. Ik ben ook inderdaad wel benieuwd of dat de Kamer zal gaan lukken. Maar ik vind wel dat we de Kamer in die zin ook serieus moeten nemen, ons zelf serieus moeten nemen... dat we er ook maximaal voor gaan, donderdag, om te laten zien dat we het kunnen. Dat we die burgers ook echt centraal stellen en de problemen die er zijn. En dat we ook kijken of we tot een brede aanpak kunnen komen... waar met name de aanzet voor 2013 belangrijk is. Zodat we dit minderheidskabinet, wat niet anders kan doen dan wachten en luisteren... en opdrachten uitvoeren, ook iets mee kunnen gaan geven... wat Nederland weer perspectief gaat bieden. Mevrouw de voorzitter, wordt vervolgd... Komende donderdag. Donderdag. Dan is er dus een debat om te kijken of de Kamer samen tot een soort van begroting kan komen. In ieder geval stevige contou contouren die naar uh, Brussel kunnen. Dit was het uh, debat vanuit de Kamer. Joost Vullings, dankjewel. Dan heb ik Lucella een interessant nieuwsvaart buiten de politiek. Nederlandse mannen vallen steeds vaker voor een Russische of Thaise vrouw. CBS heeft dat berekend. Heeft berekend dat het aantal relaties met vrouwen uit deze landen is verdubbeld de afgelopen tien jaar. En welke rol spelen relatiebureaus daarbij? Sao Warat Matungchai van bemiddelingsbureau Thais Love. Hoe komt dat, dat nu steeds meer vrouwen uit Thailand naar Nederland komen? Uh, het zit namelijk zo... Um, in Thailand zijn er meer vrouwen dan mannen. Ah. Uh, zeker ongeveer bijna 1 miljoen vrouwen meer dan mannen daar... En natuurlijk, in Thailand loopt heel veel toeristen rond. Dat is een, uh, voornamelijk een Europese man. Hè? En uh, ja, ook door, door mij natuurlijk al 15 jaar. Uh, ik heb gekoppeld en de mensen gaan gewoon mond-tot-mond uh, gewoon -mond reclame vertellen van hoe goed en leuk en lief Nederlandse man is. En vandaar dat die veel Thaise vrouw die vragen na. Aan, uh, Europese man en vooral Nederlandse man. Zijn die mannen de afgelopen jaren ook veranderd? Zijn er ander type mannen geïnteresseerd geraakt in Thaise vrouwen? Ja, dat klopt. Ik heb wel gemerkt de afgelopen tien jaar. Dat meerdere mannen met hoog opgeleid komen bij mij aanmelden. En waarom is dat dan? Wat geven zij van reden? Ik denk gewoon puur internet. Denk ik. Omdat het internet komt en ik kan mijn dienst aanbieden. En mijn website laten zien aan mensen. Wat ik aan het doen ben en wie ze zijn die op zoek zijn. Volgens cijfer van het CBS zijn er maar uh, 5% van de gevallen waarbij het gaat om een Nederlandse vrouw en een Thaise man. Uh, mensen zijn niet echt geïnteresseerd in Thaise mannen. Nee, nee, nee. Nee, <laughs> bijna niet. niet. Ik Waarom was uh, in de beurs staan in Eindhoven. En ik had alleen maar één vrouw die, die vraagt naar een Thaise man. En de rest alleen uh, mannen die vragen naar een Thaise vrouw. De Thaise man is niet zo lief? Uh, ik, ik, ik, ik, ik durf niet te zeggen, want natuurlijk, ik denk elke land heeft een lieve man en, en een slechte man. Ik denk dat is een. Uh, Het blijft beleefd. Door. Uh, Kunt u, denk ik, dat Thijse man gedraagt anders dan Nederlandse man, laten we zo zeggen. Kunnen we beter niet hebben in Nederland? Ja, ik denk, mensen moeten maar zelf uh, kijken, denk ik. Ik heb geen uh, mening over Thijse nee. <laughs> in ieder geval, er zijn er genoeg Thaise vrouwen voor de, komen, voor de komende jaren. Absoluut. En waarom vroeg je dat, Tim, als laatste vraag? Echt, nou ja, je weet maar nooit. Ik denk ook aan jou, Lucanna. Goed, nou, ik of geen thuisvrouw, maar goed. Um, we houden over dit onderwerp om. We gaan gewoon lekker naar voetbal. Barcelona strijdt namelijk vanavond met Chelsea... om een plek in de finale van de Champions League. In het eerste duel was Chelsea met 1-0 te sterk. Uh, Barcelona kan natuurlijk revanche nemen in eigen huis en die houtkamp. Dan moeten ze wel even door die muur van Chelsea breken. Tjonge, het waren die verdedigend bezig vorige week. En dan Drogba, die de eerste helft helemaal niet zag. Hij lag alleen maar op de grond. En die scoort dan ook nog het enige doelpunt. Dus ja, uh, men heeft wat goed te zetten... de regerend houder van de Champions League. Overigens, Chelsea van de vier clubs die nog in de halve finale zitten... is de enige club die nog nooit de Champions League heeft gewonnen. En ja, als je naar de cijfertjes kijkt... dan is het wel gunstig hoor voor Chelsea. Ze hebben de laatste zes keer... Niet verloren van Barcelona. Nou, gelijkspel, zou al genoeg zijn vanavond. En Messi, onze Messi, mag ik <tiedacht> wel zeggen. <tiedacht> die van jou en mij. <tiedacht> ja, die van ons. Die heeft nog nooit tegen Chelsea gescoord. Dus het wordt hoog tijd. Uh, hoe vaak gaat hij dat vandaag doen, Andy? <tiedacht> nee, <hoor>. <tiedacht> <tiedacht> um, zeg, ze hebben natuurlijk ook pech gehad bij Real Madrid, of pech gehad. Ze hebben gewoon verloren afgelopen ja. weekend. Uh, de, wat is je analyse? Duurt het seizoen te lang of zo voor Barcelona? Nee, maar zelfs uh, de, de goddelijke zonen uit uh, Barcelona kunnen een mindere periode hebben. En dat is duidelijk. Wat opvallend is, is dat zij hebben dat spelletje van uh, het rondtikken. Maar het echt, uh, als het moet, een breekijzer erin brengen. Zoals wij dat vroeger in het Nederlands al wel met bijvoorbeeld Pierre van Hooydonk... of Jan Venegor of Hesselink hadden. Dat heeft uh, Barcelona niet. Ze kunnen één spelletje spelen. Dat kunnen ze heel erg goed. Maar het kan ook wel eens misgaan. Zoals vorige week tegen Chelsea en afgelopen weekend tegen uh, Real Madrid. Vanaf kwart voor negen, Andy, is dat te volgen op Radio 1. Dank voor jouw voorbeschouwing. Okay. En dat brengt ons bij het eind van dit Radio 1-journaal. De Tweede Kamer is klaar voor vandaag. Ducelle en ik gaan naar huis. Wij wensen u een hele prettige dinsdagavond. Het is vrijbaan voor Joost Eertmans met avondspits van WNL. Joost, goeie avond. Dankjewel, Tim. De weg is inderdaad vrij. Als de Tweede Kamer klaar is, begint de avondspits, kan je zeggen. Het crisisdebat is afgelopen. En er komen dus verkiezingen waarschijnlijk op 12 september. Het kabinet zal dat besluit vrijdag nemen. Maar ik vind dat voor ons land eigenlijk een hele slechte optie. Uh, het zal opleveren dat er allemaal politiek uh, gekippel ontstaat en spelletjes in de campagne. Terwijl ondertussen hè, die, begroting, die belangrijke begroting uh, op orde moet, uh, moet komen. En daarom zeg ik, eerst de begroting op orde en dan pas verkiezingen. Het kan nog net, we kunnen het kabinet op andere gedachten brengen hier bij uh, Avondspits met uw luisteraars. Dus Eerst de begroting op orde en dan pas verkiezingen is veel logischer en beter voor het land. Niet voor partijen misschien en hun eigen belang, maar wel voor het landsbelang. U kunt meedoen aan deze discussie bij Avondspits 0800 1121 draait u gratis. De lijnen gaan hier nu open. U kunt ook meedoen op de Twitter en dat is hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Misschien ook wel hashtag verkiezingen. Eh, mag allemaal, eh, hashtag 12 september gaat misschien al, al rond. U mag meedoen. We zijn er met Avondspits zometeen en dat is al over een paar minuutjes direct na het NOS.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 Welk uitzendbureau helpt u deze zomer het snelst aan de juiste vakantiekrachten? Precies, ook vakantiekrachten regelen via Randstad? Maak nu een afspraak op Randstad.nl Een idee over lokaal ondernemerschap in het buitenland. De 600 buitenlandse kantoren van de Rabobank zijn stuk voor stuk lokaal geworteld.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 Mario 1, het NOS-journaal. De Tweede Kamerverkiezingen zijn waarschijnlijk op 12 september. Het kabinet moet nog een knoop doorhakken, maar 12 september lijkt me het meest recht doen aan de opvattingen van de Kamer, zei premier Rutte in het Kamerdebat over de val van het kabinet. Donderdag is er weer een Kamerdebat, gaat over begrotingszaken. De automobilist die in september 2009 de winkel van een tankstation aan de A27 binnenreed, kan niet langer worden vervolgd. Volgens de rechtbank is essentieel bewijs verloren gegaan. De politie heeft het wrak van zijn auto per ongeluk vernietigd. Bij het ongeluk in het tankstation bij Gorkum viel een dode en raakten zes mensen gewond. De oud-ministers Verburg en Klink weigeren excuses aan te bieden voor een aanpak van de q epidemie Dat bleek tijdens het verhoor van de twee oud-ministers door de nationale ombudsman. Ombudsman Brennick Meijer zei gisteren dat hij het gepast zou vinden als Klink en Verburg excuses aanbieden voor het achterhouden van informatie. En de postcode-loterij postcode stopt met het uitdelen van fietsen in één wijk. Een fietsenhandelaar uit Drunen had geklaagd over de gevolgen voor zijn handel... toen de loterij in Drunen meer dan 3000 gratis fietsen uitdeelde. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Iemstra. In de oostelijke helft van het land komen nog buien voor. Daar komt ook uh, onweer en hagel bij voor. In de westelijke helft van het land is het inmiddels op de meeste plaatsen droog geworden... Ook vanavond trekken er nog buien over, vooral in het oosten. Maar later in de nacht wordt het droog. Landinwaarts kunnen dan gemakkelijk mistbanken ontstaan. En de temperatuur zakt naar 5 of 6 graden. Morgen begint de dag zonnig. Al snel ontstaan stapelwolken, maar het blijft wel droog. In de middag komt vanuit het zuiden een regengebied opzetten. Dat begint rond 1 uur in de middag in het zuiden en trekt dan geleidelijk naar het noorden. In de kop van Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe daar blijft het zo'n beetje de hele dag droog. De regen arriveert daar pas tegen 5 of 6 uur in de middag. De temperatuur die komt morgen uit op 12 à 13 graden. De wind waait eerst uit het zuidwesten tot zuiden, draait in de loop van de dag naar zuid tot zuidoost. En daarbij neemt de wind toe naar matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. En na morgen knapt het weer geleidelijk op. Donderdag nog een enkele bui, het wordt dan een graad of 15. Vrijdag vrijwel droog, uh, wel vrij veel bewolking dan, en een graad of 16. En het weekend wordt het ongeveer 18 graden. Maar droog weer kan ik u niet garanderen. ABB verkeersinformatie: het is een normale avondspits, er staat nu nog 100 kilometer file. Files die opvallen op de A13 van Den Haag naar Rotterdam voor afdrukberken een rode reis. 6 kilometer na een aanrijding, de rechte reisstrook is dicht. Het is nog druk op de A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen Spijken-Nisse en Knop het vaanplein 12 kilometer file. de A15 Gorkum richting Nijmegen. Voor Wadernooien 9 kilometer. Daar staat de vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. de A27 Utrecht-Almere voor Huizen. 3 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor de heine 2 kilometer file. Daar hangt een matrixbord los. De linkerrijstrook is dicht. Dit is Radio 1, WNL, avondspits, Joost Eerdmans. Eerst de begroting op orde, dan pas verkiezingen. Goedenavond, verkeer van rechts in de drukste avondspits van Nederland... met de mening van de dag. Bel WNL, 0800 1121. Politici zijn altijd meer met zichzelf bezig dan met anderen. Het zijn net mensen... Geschrokken van alle negatieve reacties is nu ook Samson door de bocht... en gezamenlijk pleit de politiek voor verkiezingen in september, 12 september waarschijnlijk. Het CDA is blij, want dan hebben ze genoeg tijd om een nieuwe leider te kiezen. Hero is blij, want hij kan nog net meedoen met een nieuwe partij... en de rest maakt er niet zoveel uit. Echt denken in landsbelang zou volgens mij betekenen... dat de politiek pas verkiezingen organiseert nadat de begroting voor 2013 klaar is. Pas dan kunnen ze de kiezer overtuigen dat ze niet in eigen belang handelden... maar een werkelijke gezamenlijke poging hebben gedaan... om ons uit de financiële crisis te helpen. De verkiezing in september betekent hoe dan ook dat ze vanaf nu aan een maatregelenpakket gaan werken... en tegelijk rollenbollend over de vloer gaan in een verkiezingscampagne richting Stembus. Politici stoppen theater en gaan aan het werk voor Nederland. Bel WNO, 0800 1121. Dat betekent dus verantwoordelijkheid nemen, heren en dames politici. En goedenavond, welkom bij Avondspits hier op Radio 1. Ik vind het zelf een heel goed idee... Maar u kunt mij weer spreken of mij bijvallen. Het mag allebei op 0800 1121... De lijn om te bellen naar Avondspits. U komt dan live in de uitzending en dan gaan we in debat of in ieder geval in discussie. Uh, leuk is dat we zo meteen weer met onze binnenhof-watcher uh, gaan spreken, Martijn van der Kooi En later met hoogleraar Economie Klamer, want die vindt er ook altijd wat van. En uh, zeker op dit gebied is zijn mening zeer relevant. Uh, er wordt al uh, leuk getwitterd. Edward Prins uh, zegt mee eens. Elk kabinet moet met deze begroting aan de slag. Tijd kost het toch. Dus hoe eerder hoe beter. Goed voor politieke stabiliteit. Kikogaf zegt principieel juist, maar onhaalbaar. Nu je nek uitsteken en water bij de wijn doen is politieke Zelfmoord zegt hij, want niemand wil zijn vingers branden. Eerste begroting op orde en dan pas verkiezingen. 0800 1121 en u doet mee. De eerste beller was Dirk Simons en hij komt het heel Hilversum. Goedenavond, Dirk. Ja, goedenavond. Nou, ik ben het helemaal met je eens. Ja? En? Ja, ik val je helemaal bij. Alleen, ik zit met iets, zoiets van... Nou ja, goed, die klanten die gaan het toch niet redden. Want het blijft gewoon krakelen. En ik hoor steeds kreven die ik eigenlijk niet meer wil horen als... ...landsbelang en over je eigen schaduw heen springen, want dan ja. gaat ze toch niet lukken. Nee, want hoe hoeveel... nee, nee, want dan ja. blijven we doorgaan. En ze zijn niet eens in staat om nu al met een kandidaat of sowieso... Over een programma te spreken zonder dat je ruzie met elkaar krijgt. En ik vind het, ja, nou, het zo'n mooi drukmiddel als je zegt. Nou, er komen pas verkiezingen nadat die begroting rond is. Dus tot die tijd moet Ja, nou, het... ik denk dat er dan hè? eerst een Nederlandse lente moet gaan uitbreken. Maar ik zat ook te denken aan een zakenkabinet. Dat zijn hopelijk mensen die niet gehinderd worden door allerlei hobby's. als nou, politiek belang, eigenbelang en, ja, en, wordt, en achterban. Wordt altijd omgeroepen. En, en stoppaartjes. Werkt niet altijd. Hè? In Italië is het ook uh, aan de orde. Uh, daar, daar zit zitten bankiers die soms het politieke spel werkelijk helemaal niet begrijpen. Dat wil niet altijd zeggen dat het een succesvol kabinet is, hè, zaakkabinet. Nee, maar dit is ook niks. Nee, nou, daar, nou ja, nu hebben we in ieder geval niks. En ik ben, ja. en ik ben bang dat als er niet meer druk uh, vanuit het, het, het land dus erop wordt gezet... vanuit de, de, de consument, zeg maar, erop wordt gezet... Hè, dat het dan voorlopig zo blijft. Ja, Dirk Simons, zeer bedankt voor je belletje. 081121. 21 eerste begroting op orde en dan pas verkiezingen. Goedenavond Martijn van der Kooi. Ja, goedenavond, Joost. Martijn, je hebt het debat uh, gekeken vandaag in de van Kamer. Van A tot Z. Van ja. A tot Z. Uh, hoe was het? Nou, uh, het was een beetje de aftrap voor de verkiezingscampagne, kun je zeggen. Ja. Ik bedoel, uh, vooral mensen als Diederik Samsom en uh, Emiel Roemer van de SP... die, die, ja, die beginnen gewoon met, uh, met hun verkiezingsprogramma te, te, voor te lezen. Ja. En uh, dat bewijst ook he, dat jouw stelling... Uh, ...gewoon eigenlijk heel goed is dat als men zou zeggen van we gaan eerst eens eventjes uh, met z'n allen uh, een begroting maken en die deugt... ...en dan gaan we het over uh, verkiezingen hebben en over een datum en ja. dat, dat is natuurlijk veel beter. Maar... Alleen de realiteit is, mm -hmm. dat moeten we ook onder ogen zien... Dat er in Den Haag geen enkele steun voor bestaat. Maar dan nee. ook geen enkele steun. Maar ben ik nou naïef? Of ben, Kijk, het raakt mij als partij nu. Maakt me niet uit of dat Pechtels of Roemer is of wil. Dus als een partij nu zegt. Sorry, ik neem nu echt uh, die handschoen op. Er moet gewoon een begroting komen. We gaan er gewoon adequaat mee aan de ja. slag. Geven en nemen. Gunnen elkaar. Dan word ik geraakt door zo'n partij. En daar ben ik bereid om op te stemmen, wellicht. Weet ja. je? Dus... Ja, het was alleen Arie slot vandaag. Die daar uh, wel pogingen toe deed. En Alexander Pechtels. Uh, in zekere zin, maar dan wel op een poging van, maar dan wel uh, met de punten van D66. Dus er zat dan toch wel een, een, een, uh, een sfeer in van, uh, van campagne ja. uh, en onderhandelen. En uh, wat ik eigenlijk verwacht, is dat men achter de schermen wel heel hard aan de slag gaat. Dus die beroemde achterkamertjes, hè, Dus bijvoorbeeld met een Diederik Samson als hij dat wil, en met Alexander Pechtel. Ja omdat er toch een begroting moet komen en er moet een meerderheid voor zijn. Nou, dat is verschrikkelijk moeilijk. En die 15 miljard, die halen ze natuurlijk nooit. Dat, dat, daar, kun je, daar kun je van op aan. Dus het is, het is een vrij dramatische situatie. En dat ze voor de bühne, zoals vandaag ook, gewoon vrolijk verder gaan met. Maar ze moeten een keer met de billen bloot. Op een gegeven moment komt er naar buiten. Dan zou je ja. kunnen zeggen een geheim akkoord en niemand vertelt waar hij het niet mee eens was. Zou je bijna, dan heb je een soort van mm. zakenkamer, zou je het ja. kunnen noemen. Ja, geloof je dat dat, dat reëel is? Nou, ik denk niet dat het zo gaat gebeuren, maar ik denk dat ze over een, op een aantal punten bijvoorbeeld hè, de hypotheekrente aftrekken of de flexibilisering van de arbeidsmarkt, dingen die, die, waar al heel lang over gesproken wordt en waar wel een meerderheid voor is in de Kamer, dat ze er achter de schermen even met z'n allen moeten gaan zitten, of met z'n drie of vier en zeggen ja. nou, we zijn daarover eens, er hoort dit bedrag bij en dan gaan we donderdag, want dan is dat grote debat over de begroting, dan gaan we ervoor zorgen dat ze met z'n vieren daarachter gaan staan. Ja, dus een nieuw katshuisberaad uh, misschien. Ja, maar dan, maar dan in... het moet het allemaal wel heel snel. En het kan zeker niet op heel veel punten. En zeker niet dat de dat, dat benodigde miljarden binnenstromen. Dus ik ben toch, net als gisteren, uh, wel heel bezorgd over waar het heen gaat. En... Ja. Ja, vandaar ook dat, dat die stelling die je vandaag hebt, uh, ja, terecht, ja. maar uh, niet realistisch. Telaars. Nee, dat, dan even de verkiezingsdatum, 12 september. Ik heb even zitten kijken, dat betekent het volgens mij, als we dat verkiezing op 12 september, betekent dat een dag na Prinsjesdag, want Prinsjesdag valt op 18 september, ja. hè, dat is de, dan zitten we dus met een... Een, een oude kamer eh, zit, zit, zit nog voor de verkiezingen. Dan krijgen we verkiezingen. Dan zit er een nieuwe. Dan hebben we eigenlijk eerst Prinsdag. En de ja. dag daarna wordt een nieuwe kamer geïnstalleerd. Um, even dat is wel bizar. Ik heb er nog niet zo naar gekeken, maar dat zou bizar zijn. Ja. Dat is Met een oud kabinet. Dat, dat ja. koffertje van Jan Kees, zeg maar. Ja. En, en vervolgens ja, ja, ja, een nieuwe, ja, ja. Een nieuwe dus kamer die de, de, de algemene beschouwingen gaat doen. Nou, dat, dat, is, dat is een, een, een vrij uh, rare situatie natuurlijk. Ja, of moet de uitstellen? Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat, dat het kabinet nog wel. Uh, een tijd aanblijft, omdat er eerst een nieuw kabinet Ja, dat zeg wordt. ik. Het, het missionair kabinet doet het, ja. uh, het koffertje. Maar volgens ja, ja, ja, ja. de beschouwingen wordt de worden... Kamer gaat erover vergaderen. Exact. Dat ja. is toch wel opmerkelijk eigenlijk, hè? Uh, ja, maar het is eigenlijk. Het is in, in, wat je ook doet, hè? als je het in, in juni uh, nu die verkiezingen houdt. Dan krijg je ook dat we in september waarschijnlijk nog geen kabinet. Nee, daarom hebben. moet je in december de verkiezingen houden. Of misschien in januari. Ja. Dat is waar ja. ik verpleit. Ja, ja, maar dan duurt het weer lang. Dus we zitten in een we zitten gewoon in een hele moeilijke situatie. En ik blijf bij mijn stelling dat er eigenlijk geen verkiezingen moeten komen, nee. maar dat men gewoon met z'n allen moet gaan zitten en zeggen... welk eh, kabinet kunnen we nu vormen met CDA en VVD? Ja, ja. En, uh, en gewoon doorgaan. En geen, want dit gaat heel veel geld kosten. Er gaat heel veel tijd ja. in interne politieke zaken. Dat uh, denk worden ik gestopt. ook. Hé, hey, nog even en, tot slot, uh, Martijn. Ja? Want even opvallend: Wildus. Uh, Wildus werd erg weinig geïntropeerd vandaag. Ja, alleen door Ari Slop van de Christenunie. Waar, waar kom, waarom was dat? Wil men hem eindelijk gaan negeren of zoiets? Ja, wat ik, wat ik eventjes dacht, maar dan denk ik natuurlijk heel erg uh, uh, gemeen. Is, uh, ...heeft men met z'n allen afgesproken dat men uh, dat niet gaat doen... ...omdat uh, voorheen was het juist alle ballen op Wilders, hè? iedereen uh, valt hem aan... ...en uh, nu helemaal niemand, behalve de ChristenUnie... Uh, ...ja, het, misschien ook om niet het idee als CDA en de VVD dat doen... ...dan wordt het ook een Zwarte Piet-Pietenspel uh, en dat willen ze ook vermijden... Hè? ...omdat Wilders zegt, uh, de Zwarte Piet uh, wordt mij toegeschoven... Ja. Uh, misschien zijn ze ook een beetje bang voor hem, want hij is een goede beter, ...maar ik kon het niet, ik vond het een heel, net als jij, heel opvallend, opvallend dat Opvallend, hij, hij zat ook tekeningen te maken, hoor ik. Dus uh, het, was, ja. het was een behoorlijk, de verveling was ook toegeslagen. Ja, ja, en Fleur Agema die zat ernaast alsof... Uh, nou, hoe zeg je dat? Met een ja. gezicht dat op onweer stond. Oh, huilen? Of, ja, uh, nou, vijf... niet huilen, maar meer boosheid, zeg maar. Van, ja, afkeer. Uh, afkeer yeah. van, de, van, de, van de rest. Nou goed, dan, ja. da, da, da, da, daar wil men nog toch naartoe, denk ik, bij de PVV. Hey, zeer bedankt Martijn van der Kooi, onze binnenhofwatcher. We gaan direct praten zo met Carola Schouten, die is aan de lijn en is uh, woordvoerder voor de ChristenUnie. Ik zeg dus, luisteraars, eerste begroting op orde en dan pas verkiezingen. Dat is mijn mening. Dus pas december, januari, wat mij betreft. 0800 1121, of misschien zegt u nee, juist nu verkiezingen zo snel mogelijk en dan pas aan de slag met die begroting. Ik wil het dus graag uh, omkeren. Carola Schouten, goedenavond. Goedenavond. Hallo, je bent Tweede Kamerlid voor de Verkeersstudie? Nou, net was bijna het stemadvies van uh, Martijn en mij, stem Arie Slob, want die begrijpt het, die zegt tenminste, <laughs> ja, volgens mij wel, uh, ja, eerst met elkaar die handschoenen oppakken en niet gaan lopen rollenbollen, zoals andere partijen dat uh, doen. Uh, de, de campagne is wat dat betreft uh, helaas al begonnen. Hoe, hoe zie jij dat? Ja, uh, wat Arie Slob vandaag ook heeft gezegd in het debat, het, bij ons is de prioriteit dat je zorgt dat de begroting op orde komt. Wij zitten in een financiële crisis en er zijn heel veel mensen die in onzekerheid zitten over hun huis, dat, of dat wel verkocht gaat worden, of dat ze hun baan behouden. Wij moeten als Kamer nu de verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat er eerst daar duidelijkheid over ontstaat ja. en daarna verkiezingen. Maar dat lijkt naïef te zijn bijna omdat te denken dat het lukt, omdat iedereen met die verkiezingen bezig gaat. Zou je niet bij mij uh, willen pleiten om die verkiezingen juist uit te stellen? Nou ja, het is al heel goed dat er nu besloten is om de verkiezingen pas in september te houden. Gisteren was er nog sprake van dat er misschien zelfs in juni al verkiezingen waren. Ja, dan weet je zeker dat er gewoon niemand meer uh, ja, zich gaat bekommeren om een begroting. Dat vonden wij heel onverantwoordelijk, dus het is al winst dat het inderdaad naar september is geplaatst. Maar wij moeten nu als Kamer, dat heeft Ari Slob vandaag ook al een aantal keer aangegeven, de verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat die begroting straks wel er ligt in september. Ja. En het, de, de meeste keuzes, dat is ook als je in een kabinet zit, moeten daarvoor al gemaakt worden uh, voor de zomer. Uh, dus wat dat betreft hebben we daar nu wel tijd voor om dat te doen. Het moet heel snel, want er moeten ook nog wetvoorstellen komen om dat ook nog te krijgen. Maar de Kamer moet nu echt de verantwoordelijkheid nemen. Ja, dat is Ja, Ik hoop zeer, Carolen, dat je, dat je gelijk gaat krijgen, dat het gaat lukken wat jullie willen, want ik vind dat het nu wel het Moment is als je ziet wat we kwijt zijn aan, uh, aan de oplopende schulden enzovoorts. Ik hoop het zeer. Carola Schouten, zeer bedankt voor je snelle reactie hier bij Avondspits. Financieel woordvoerder dus van de ChristenUnie. 0800 De begroting eerst op orde en dan pas verkiezingen houden. Rob spreekt in uit Gouda. Goedenavond. Uit de zonnige Gouda. Goedemiddag. Dag. Ik ben het uh, inderdaad uh, niet helemaal eens. Eerste verkiezingen. Toch eerst maar, eerst maar naar de stembus, ja? Ja. En trouwens, dit zei, je geloof ik, dat hij uh, dat eerst zei dat. Uh eerste Prinsjesdag was het dan de verkiezingen. Het is juist andersom. Ja, nee, dat klopt meneer Rob, maar ik zeg ook... Het is de achttiende Prinsjesdag. Ja, nee, dat klopt, dankjewel. Maar het punt is dat ik zeg 12 stemmen verkiezingen. Dan krijg je een week later altijd de installatie van de Kamer. En daarvoor, net een dag daarvoor zit, zit, zit Prinsjesdag. En dat is op zich opmerkelijk dat je dus met een oude begroting de nieuwe Kamer daarover laat, laat vergaderen. Eh, we gaan zo spreken met Arjo Klamer. U twittert ook mee. Dat doet u goed. 100% vergen zegt... Eh, Eerdmans, iedereen heeft het over het landsbelang en bedoelt er iets anders mee. Is onoverkomelijke belangen tegenstellingen Vincent van Eekhout uh, zegt politiek gaat over macht. Politici gaan voor verkiezingen eerst. Landsbelang eerst vraagt om zakenkabinet. Wil Bongers twittert. Verkiezingen zijn tijdsverspilling Als ze er nu niet uitkomen, waarom dan straks wel? En Leijny zegt het voorstel van Esther Ouwehand van de Partij voor Dieren... voor een groen zaakkabinet. Dat is pas briljant. Peter Huisman uit Bussum. Ja, goedenavond. Goedenavond. Hallo. Ja, ik heb een aantal mensen gehoord en uh, ik ben het helemaal met je eens met jouw stelling. Uh, we moeten nu even niet klein denken in Nederland, maar groot denken in Europa. En dat betekent nu die begroting woorden. Want we hebben nu nog een goede naam met, uh, geloof ik, het enige land dat nog triple A-racing heeft. En dat moeten we zo behouden. Ja. Dat staat voorop voor alles. Maar geloof je dat, Martijn? Die zegt: het gebeurt misschien in de achterkamertjes. Dat mensen dat niet, de Kamerleden dat niet naar buiten willen brengen. Maar dat het toch wellicht in een nieuw soort katshuisberaadachtige setting kan lukken. Geloof je daarin? Eh. Uh... Ik hoop het, ik, ik hoop het. Het was bijna rond. Wilders is er uitgestapt op zaterdag. Het was op een oortje getild. dus ik heb er wel vertrouwen in. Oké, okay, Peter, bedankt voor het inbellen. Dankjewel, 0800 1121. de begroting op orde en dan pas verkiezingen houden, zeg ik. Jos Dekker. Goedenavond, Jos. Ik uh, denk dat de waarheid altijd ergens in het midden ligt. Ik ben het niet helemaal eens met je stelling. Ik denk dat de twee processen naast elkaar kunnen doorlopen... Uh, natuurlijk zal er een politieke verschuiving uh, plaatsvinden. En ik denk ook dat het niet goed is dat je alleen maar als, als rechtspartij... de zoveel mogelijk rechtse agenda wil, uh, wil uitgevoerd wil zien. Ja. Dat is natuurlijk wel begrijpelijk. Nee, dat begrijp ik. Maar ik denk ook dat in het linkse segment. ook goede oplossingen ja. liggen. Maar Jos? Dat, uh, ja. Weet je wat ik nou zo leuk vind? Dat, uh, tegenstellingen dat kun je overbruggen door, door dingen te gunnen. He, geven en nemen, dat ja. is eigenlijk of geven en gunnen nog beter gezegd. Dat is volgens het mij het hele de, leven. Dat is het hele leven inderdaad. Waarom kan dat zo moeilijk op het Binnenhof? Ja, omdat er natuurlijk ook wel weer uh, belangen liggen. En die belangen, dan, ga, dan, dan heb je heel gauw de neiging in, om in hokjes uh, te gaan denken. en ja. Die hokjesgeest ja, die, die overheerst natuurlijk nu er verkiezingen uh, binnenkort... Blijkbaar, on on ja, blijkbaar onuitroeibaar. Dank je, Jos Dekker, voor het ja. inbellen. Arjo Klamer is nu aan de lijn. Hij is hoogleraar Economie. Staat dus helemaal buiten het politieke spelletje. En dat is heel erg prettig op zich. Arjo, goedenavond. Ja, goedenavond. Wat vind je ervan? Verkiezingen pas in december. Stel het maar uit. Eerst die begroting op orde brengen, zeg ik. Ja, de begroting is een politieke aangelegenheid. Er ligt nu een voorstel op tafel. Dat wordt door één partij dus uh, niet... Uh... Uh, ...gedoogd, zogezegd. Uh, andere politieke partijen hebben hele andere ideeën... ...van wat er moet gedaan worden. Dus het is een politieke zaak, zo'n uh, begroting. Het is ook politiek hoe je dat uh, met Europa uh, speelt. Dus hoe je het went of keert... Uh, ...moet dat toch een politieke beslissing ja. zijn. Maar politiek uh, kan tegenwerken en politiek kan samenwerken zijn. Ja, tuurlijk kan dat zijn. En ik denk ook dat je onder de druk uh, van uh, de crisis... ...wordt alles vloeibaar. En dat betekent ook dat er toch... Uh, Voordat de verkiezingen zijn al bepaalde beslissingen en maatregelen genomen moeten worden. Ja. Om te voorkomen dat deze begroting uit de hand loopt. Ja. Dus ik denk wel dat. Uh, maar dan zal dat toch uh, een soort gemene delen gevonden moeten worden. In de partijen die nu in de Kamer zitten. Maar ja, het is. Uh, uh, wat altijd blijkt. Is dat het een speelbal is van politieke belangen. En de vraag is. Wat vooral als het over. Uh, met verkiezingen zo in aantocht. Uh, of mensen bereid zijn om uh, wat in te geven. En dat gaat nou, waar je het net over had. Precies, uh, maar, maar, maar welke ramp, denk je, Arjo, moet er gebeuren. eer politici inderdaad over nou, die beruchte eigen schaduw heen springen? Het is ook verdraait lastig om dat te doen, merkte ik als kind al. om over je schaduw heen te springen. Maar het punt ja, dat is. Kan niet, dat kan niet. Maar het punt is, wanneer, wanneer wordt de druk zo groot op politici. dat ze hun eigen partijbelangetje. Weg kunnen zetten voor het tijdelijke. Uh, de noodzaak, inderdaad, om met elkaar. niet nog meer schulden voor onze, onze na, ons nageslacht uh, te te Ja, armen we hebben we dat heb ik in Italië gezien, dat de, de, de druk daar zo groot was en de crisisgevoel zo sterk tot alles er nog wat uh, bereid bleken en die mocht ik nog steeds in gang laten gaan. Dus het moet nog heel dat veel erger worden, worden, zeg eigenlijk. Ja, dan zeg je dat het nog wel heel veel erger moet, moet worden in Nederland voordat dat... Ja, het moet veel, veel erger worden. Dus het is bij ons nog niet erg genoeg en de belangen zijn uh, te verschillend ook en te groot. Dus ik verwacht dat we nog een uh, flinke politiek wel gaan krijgen. Ja. Uh, maar ondertussen hoop ik wel voor ons allemaal dat uh, ook deze Kamer, in staat is om een aantal beslissingen te nemen. Ik hoop het ook. Arjo, blijf anders nog even aan de lijn. Arjo klaar, want gaan we gaan wat tweets voorlezen en bellers erbij halen. Uh, u kunt dus meedoen 081121. Eerst de begroting op orde, zeg ik. En dan pas verkiezingen houden. Maarten zegt avondspits uh, helemaal eens. De politiek verwijt iedereen schulden uh, te maken, behalve zichzelf. Ja, daar heb ik me ook over, over uh, verwonderd. Sam van der Pol zegt die begroting moet snel op orde. De kiezer moet serieus genomen worden door zo snel mogelijk te gaan stemmen. Dat staat in de grondwet Jan Bos. Twitter: eerste begroting op orde en dan op zomervakantie. Zie ze eens werken. Ja, als dat kan lukken, dat is een heel optimistisch uh, geluid. Uh, Lillian Kuiper, goedenavond. Goedenavond. Ja, Lillian, Vertel maar. Hey. Hallo. Hallo, Lillian, Ik hoor je. Ah, Oké, okay, prima. Ja, ik ben helemaal eens met je stemming En ik had er zelf nog niet eens zo aan over nagedacht, maar ik, ik heb opeens iets van... hier moeten we met z'n allen echt ons hart voor gaan maken, eigenlijk... Juist. Dat het gaat gebeuren. Dat er inderdaad, uh, want wat de vorige spreker al zei van een zakenkabinet, dat was eigenlijk mijn stelling ook, uh, dat er een zakenkabinet moet komen. Maar misschien is het mogelijk om een soort tussenoplossing te nemen: dat je een soort formateur zakenkabinet benoemt, die dan uh, al, die, al die plannen van al deze partijen uh, uh, op een rij gaat zetten en dat zij dan komen met ja, een groot... Ja, een onafhankelijke jury, uh, bij wijze van wijze mannen en vrouwen. Die. ja De formatie gaat ook op die manier. Dan gaan ze ook al die partijprogramma's neerzetten en kijken wat eruit komt. Want, want ik, word er echt, ik word er helemaal triest van als ik nou ja. kijk naar, naar al die discussies. En ik denk, het gaat helemaal niet over, over, over ons en het gaat helemaal niet over hoe we uit de crisis komen. Iedereen staat inderdaad alleen maar te kijken. Maar wat kan ik nu zeggen, zodat er straks zoveel mogelijk mensen op mij gaan stemmen. Ja, ik denk ja, ja, dat je gelijk hebt. Wij nee, in Nederland weten we het gewoon niet. Nee, ik denk, dus, ja. moet je het niet meer vragen. En het leukste vind ik van het voorstel is als je het doet, dan kun jij dus kiezen zo op een partij die zich nu goed opstelt. En be belo he, lovenswaardig niet voor het eigen gewin gaat, maar voor het landsbelang. En dat vind ik het leuke als je die verkiezingen pas doet als de begroting rond is. Nou ja, He? sterker nog, dan, dan moet je gewoon die begroting, dan moet iedereen zich in Nederland aan committen ja. en alle partijen. Dus je moet zorgen dat er een commitment komt van alle partijen. En degene die dan gaat uitvoeren, die moet dan ook dat gaan uitvoeren en dan ook het lef hebben. En dan kun je het straks bij de, bij de stemming, bij de verkiezingen, horen dan niet meer eindeloos, weet je wel, gemodderd gek van, ja, in uw plannen staat dat u dat en dan nou, dat. Ja, precies, de, je bent van een hoop geemmer af. En ik denk dat dat ook heel veel opbrengst oplevert. Lilian, we zijn het eens, dank je wel. Uh, maar of het utopisch is, misschien wel, misschien moeten we een petitie starten of iets dergelijks aan de kamerleden aanbieden met dit plan van, van uh, noem het maar, de uh, stap over de eigen schaduwplan. Uh, uh, misschien wel. 0811-21. Eerst uh, Eerste begroting op orde en dan pas verkiezingen. Muntje zegt, politici springen alleen over hun eigen schaduw als ze zeker zijn in het torentje te landen. Ja, dat is, uh, dat is op zich een goeie. Michel Vaas, Nederland lijkt het nieuwe België te worden. Tegenstellingen zijn erg groot. Klaas Quist, uh, nu nieuwe verkiezingen, is beloning voor slecht gedrag. En perverse prikkel, altijd eens per vier jaar, geeft rust. Daar zat een lijntje tussendoor. We gaan even naar Ton Warley uit De Nes. Ja, ik denk dat je de probleem eigenlijk uh, vrij snel kunt oplossen. Op het moment dat alleen partijpolitiek uh, uh, het eerste woord moet spreken... <coughs> Sorry, het eerste woord moet spreken. En uh, mensen niet bereid zijn tot coöperatieve samenwerking... wat wij in Nederland momenteel hard nodig hebben... zou je kunnen overwegen om beloning voor resultaat... Afhankelijk te maken van de successen die ze daarmee boeken. Moei, dat wordt te lastig. En, uh, en, Want... en de afgelopen zeven weken kan ik nog niet zeggen dat het uh, een enorme uitstraling heeft gehad. Dat het ook wat oplevert voor de Nederlandse samenleving. Absoluut niet. Maar ja, wie, ze zijn onafhankelijk, hè? Grondwettelijk ja, maar onafhankelijk. In een tijde dat we toch zwaar over bezuinigingen spreken. Denk ik dat we het veel sneller oplossen als mensen weten dat ze we het eind van de maand. Net als wij, burgers op de werkvloer, net als jij in je presentatie. Uh, ...doelgericht moet werken, deze mensen verplicht worden om ook eens een keertje tot een, uh, een, een, een overleg kunnen komen... ...waarbij succes wordt geboekt in plaats van Precies. alleen maar gepraat ja. wordt over partijpolitieke ja. belangen. Ton, bedankt voor je mening. Uh, Maarten van der Kooi. Maarten, goedenavond. Goedenavond. Joost. Zeg het maar. Ik uh, ben het eigenlijk wel eens met jouw stelling. Alleen ik denk uh, dat het niet gaat werken, dat het niet gaat lukken. Nee, en waarom uh, zou... Ja, vertel waarom. Uh, er zijn natuurlijk partijen in de Kamer, Dan denk aan de PvdA en de SP, die vandaag al heel duidelijk hebben laten weten dat ze zich niet willen houden aan die 3% die Europa stelt. Uh, en als je dan met hen een begroting wil gaan maken, samen met partijen die wel zich aan die 3% willen houden, ja, dan uh, ben je met twee verschillende verhalen bezig. Dat gaat niet op elkaar aansluiten. Nee, En toch geloof ik er wel in, als je, als je elkaar maar genoeg gunt. He, dat is eigenlijk de sleutel, denk ik, tot alle succes. Als nou, het... Dat klopt. En ik heb vandaag al één partij gezien die, wat dat betreft, wel ook schaduw heen wil te stappen. En welke partij heb jij ontdekt? Ik vond de ChristenUnie erg ja. sterk vanmiddag. Ja, ik heb het meer gehoord. Ik heb het debat zelf niet gevolgd. Maar ik hoor meer mensen over slop en, uh, en over de ChristenUnie. Dus uh, ja, het is, het is niet mijn partij, dat zeg ik er eerlijk bij. Maar er, er, er wordt wel uitgegaan van een overstijgend belang. Uh, wat, uh, wat de ChristenUnie betreft. Dus daar, daar valt de pluim uit te delen. Dank je, Maarten. Uh, 0811-21, eerst de begroting op orde. en dan pas verkiezingen. Meneer, even kijken, dan zei ik bij meneer Jan Edens. Ja, met Jan Edens Jan. Uit horen. Nou, ik denk dat dat niet helemaal de goede oplossing is. Want als je eerst verkiezingen hebt en daarna die begroting op orde... dan duurt dat veel te lang. Ik stel voor een zakenkabinet... die nu probeert met de opiniepeilingen enzovoort... En te kijken van wat de verwachting is... en dan nu gewoon onderhandelt met de diverse partijen... en dan <coughs> daar een, een, een oplossing bedenkt... of het nou 3% of 3,5% is... maar kijk wat mogelijk is... en dan de eventueel de Kamer tussentijds even terug laten ja. komen van reces... En dat die, die wetten aangenomen kunnen ja, worden. Ja, dat is, er zit er sowieso niet de, in. Men moet, renteaftrek ja. enzovoort. Nee, zeker. En maar, die, die ja, Maar drukmiddel om de verkiezingen uit te stellen... Ja. zodat men wel moet komen tot een begroting met elkaar... voordat men eh, de campagne gaat voeren. Is dat niet toch een, een, een, een slim idee? Dan zou, ja, maar dan zou je de verkiezingen nu moeten houden. Ja, dan kun je, maar dan ben je te laat. Hè, maar dan ben je te laat, want de, de, de, ja. de Jan Kees moet je naar Brussel. Maar een, een zakenkabinet kan ondertussen kijken hoe de... Verwachtingen zijn voor de komende na de verkiezingen. Oké. Okay. En dan voor de uh, Kamer voor, voor deze september of op 21 ja. september, wat het is, er moet gewoon een nieuwe Kamer aan de beurt komen. Jan, en die kan dan nog wat anders. Het zijn de laatste woorden. Zeer bedankt uh, voor je mening. Avondspits, het de debat op Twitter gaat door. Daar kunt u onder andere Luc van Beersen aantreffen. Die zegt terug naar het polderen. Martin van Wijngaarden zegt daar verkiezingen. Uh, is verspillen van belastinggeld om een nog grotere politieke versnippering mogelijk te maken. Dus überhaupt niet doen. Nick Janssen zegt: Eens een keer eens. Eerste financiën op orde. Iedere minuut gewouwel over dit onderwerp kost inderdaad 60.000. Dus snel regelen. En Frank van der Heijden zegt: Eerst een begroting. Anders zijn we straks. Een failliete bananenrepubliek. Hashtag WNL, hashtag Eerdmans kunt u debat verder volgen op Twitter. Straks gaat kunststof weer verder. Daarin beeldend kunstenaar La Rivière te gast. Vanavond dus ook de uitreiking van de Torbekkenprijs en de Torbekkenlezing. Wilders Roemer, Pechtold, Janine Hennis en Ronald Plasterk zijn kandidaat. Zeer benieuwd wie met de Torbeckerprijs naar huis gaat dit jaar. Morgenochtend een aflevering van Vandaag de Dag van WNL. En morgen ben ik er weer vanaf half zeven op Radio 1 met Avondspits... Vergeet ook niet Avondspits te volgen op Twitter. Een hele fijne avond en dus heel graag tot morgen. Singles in Nederland latijns amerika is een uh, goede bestemming. Het wordt er nog steeds meer, vooral in grote steden. En ik ben ook heel erg fan van Griekenland. Omdat de mannen je wel adoreren, maar niet opdringerig zijn. Hoe doe je dat eigenlijk? Leven in je eentje. Ja, en dan ga ik gewoon drie uur lang uh, voor de spiegel bedenken wat ik aan ga doen. Zondag, in een cursus alleen zijn, deel 4, lijf en leden. Ik ga eerst nog heel uitgebreid onder de douche. Zondagavond, 9 uur, alleen zijn. In Holland Dok Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM Software van Archie. Roos is twee en dat viert ze. Dus is ze tot in de late uurtjes gaan stappen met haar beste vrienden. Want twee jaar zelfstandig ondernemer. Dat is iets om trots op te zijn. Wil jij ook elk jaar zorgeloos je ondernemersverjaardag vieren? Kijk dan op goudse.nl, want de Goudse biedt verzekeringen voor ondernemers van alle leeftijden. En hoe vier jij je ondernemersverjaardag? Vertel het op goudse.nl en maak kans op een zorgeloos verjaardagscadeau voor je hele bedrijf van de Goudse Verzekeringen. Anno nu. Wat is er nou Anno nu aan een app met beleggingsinformatie? Ik lees de financiële berichten wel in de krant. Nou, dat kan ook. Maar de berichten die vandaag in de krant staan... kunnen alweer achterhaald zijn voor u ze leest. Met de BeursTrend app bent u altijd een overal up-to-date. Ja, dat is dan wel weer Anonu. ABN AMRO, de bank Anonu. Dit is Radio 1.